7 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Nieuwe VN-gezant pessimistisch over Syrië. Pleidooi voor intensievere landbouw. En zilver voor atleten Marlou van Rijn. De nieuwe VN-gezant voor Syrië, Lakdar Brahimi... is behoorlijk pessimistisch over zijn kansen om te zorgen voor vrede in Syrië. In een interview met de BBC spreekt Brahimi van een zeer moeilijke opdracht...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 In Zuid-Korea is dominee Moon overleden. Sung Myung Moon werd door velen gezien als een secteleider. In de jaren 70 en 80 kwam hij in de publiciteit... onder meer door massale huwelijksluitingen... waarbij rijen, bruiden en bruidegommen... die elkaar vaak niet kenden, elkaar het jaarwoord gaven. Hij wilde op die manier de wereldvrede bevorderen. Moon zelf claimde dat hij een miljoen volgelingen had. Die werden Moonies genoemd. Critici zeggen dat er hooguit 100.000 waren... Moon was omstreden omdat hij antisemitisme en homo-haat zou uitdragen. Hij was jarenlang niet welkom in Europese landen. De laatste jaren was een beweging vooral zakelijk actief. Moons zakenimperium omvatte onder meer hotels en een Amerikaanse krant. Dominee Moon is 92 jaar geworden. In Australië is een tekort aan tegengif voor de gevaarlijkste spin van het land. En daarom hebben spinnendeskundigen het publiek opgeroepen om spinnen te gaan vangen, zodat er een nieuw serum kan worden gewonnen. De Australische tunnelspin komt voor op delen van het platteland. Elk jaar wordt een tiental mensen gebeten en wie na een beet niet wordt behandeld, kan binnen een paar uren overlijden.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 Het weer is bewolkt, later een zonnige periode, meest droog en 21 graden. Morgen een fraaie nazomerdag met veel zon- en middeltemperaturen rond 23 graden. En ook de rest van de week blijft het overwegend droog met vrij veel zon- en middeltemperaturen van een graad of 20. ANWB verkeersinformatie: het is niet al te druk toch? Op deze maandagochtend de A8 Zaandam Amsterdam, de dagelijkse file voor Knopend Koenplein, drie kilometer. Na een ongeluk op de A15 gooi ik hem richting Europoort. Fieden bij knoppen Vaanplein, daar is de linker rijstrook dicht na een ongeluk. En op de A58 Tilburg richting Breda staat 2 kilometer fieden voor Galder. Er staat een vrachtauto stil op de rechter rijstrook. Sjaak de Rooie, de kwast van kampen.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 Meer weten kijk op belisol.nl. Het NOS Radio In Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. De verkiezingen gaan vaak over de economie. Zo is dat bij ons en in Amerika bij de strijd tussen Romney en Obama. President Hollande in Frankrijk is alweer gekozen een tijd geleden... maar die heeft het niet makkelijk. De werkloosheid loopt in snel tempo op. Hoort u zo meer over. Eerst naar de verkiezingen bij ons. En daar gaat het natuurlijk ook over de economie en over de crisis en hoe die op te lossen. Maar zo'n negen dagen voor de verkiezingen wordt er ook al druk gesproken over welke coalitie er moet komen. SP-leider Roemer deed gisteren in het televisieprogramma Jinek op zondag... een oproep aan zijn PvdA-collega Samson om voor een links-kabinet te kiezen. In Buitenhof ging Samson daar niet op in. Eerst maar eens luisteren naar Emiel Roemer. Maak als links dan ook dat blok en zorg ervoor, want als wij wat wij allemaal zeggen, echt op een sociale manier uit de crisis willen komen... ja, dan moeten we daar toch, toch echt stevig glijdneer ja. in. Vind En vindt u zetten. dat Samson dan een keuze moet maken? Ja. Doet hij dat voldoende wat u betreft? Nou, ik heb het nog niet gehoord, maar dat komt vanzelf. Maar nee. ik zou, hij zou er verstandig aan doen om dat wel te doen. Rutte is te vertrouwen, was de kop op pagina 1. U deed ontzettend uw best om, uh, om op oh. aarde gevonden door Rutte te... En nee, nee, nee, nee. Dat hoeft ik, toch niet? Nee, ik deed mijn best om een uh, wat ontsporing in de campagne uh, weer te stoppen. Hij heeft een totaal andere visie dan ik. En daar moet het over gaan en niet over karikaturen van elkaars programma. Oké, okay, dus u vindt hem helemaal niet aardig? Ik vind hem betrouwbaar, <laughs> ik vind het een ontzettend aardige man... en ik ben het ontzettend met dus zijn politiek zou, oneens. Dus zou ook in een coalitie met hem kunnen zitten? Alles kan, Goed. maar laten we daar nou niet op vooruitlopen. Ja, alles kan, melk kan, koffie kan. Uh, Diederik Samson was dat, die dus niet op een eventuele samenwerking... met de VVD vooruit wil lopen. Bij ons in de studio in Den Haag politiek verslaggever Marcel Bril. Marcel, uh, ja, Samsom kiest helemaal niet... Niet voor links en niet voor rechts. Daar spreekt hij zich in ieder geval niet over uit. Waarom niet? nou, Daar heeft hij op dit moment uh, helemaal geen belang bij. Want als je nu ofwel voor Roemer ofwel voor Rutte gaat kiezen... dan verklein je bij voorbaat al de kans om uh, in een kabinet te komen. Want als je namelijk verkeerd gokt, dan sta je buitenspel. Ook al zegt Samson de hele tijd dat hij het uh, VVD-beleid eigenlijk maar niks vindt... toch kiest hij bewust uh, niet bij voorbaat al voor links. Nu kunnen ze lekker bij hun eigen verhaal gaan blijven... en na de verkiezingen met anderen gaan praten. Uh, op dit moment met deze peilingen zitten zij in een luxe positie, wat voor zo'n beetje elk kabinet uh, maakt de PvdA een reële kans om mee te gaan doen. Uh, en uh, daar komt nog eens bij, de PvdA die uh, wil de grootste worden, daar uh, streven ze al een hele tijd naar, maar nu het zo goed gaat, is die kans ietsjes minder theoretisch, en daarom haalde Samsung gisteren ook, alleen als de PvdA de grootste wordt, ga ik in het kabinet uh, als premier, en anders blijf ik in de Kamer, ja, en als je dan echt in gelooft dat je de grootste kan worden, dan hoef je je nog niet uit te spreken voor wie je kiest, en dan komen ze wel bij jou langs, uh, zelf zegt de PvdA overigens. We moeten daar nog niet over gaan praten, over coalitievorming. Er kan namelijk nog van alles veranderen. Dat is natuurlijk ook zo. Dat hebben we ook de afgelopen week gezien. Maar alleen ook uit strategisch oogpunt... komt het de PvdA niet slecht uit om vaag te blijven. Ja, Roemer heeft natuurlijk die luxe positie niet. He, die heeft niet zoveel keuzemogelijkheden. Heeft hij daarom meer belang bij om zich uit te spreken... voor zo'n links kabinet? Ja, zeker. Uh, waar de PvdA die luxe positie heeft, heeft uh, Roemer dat inderdaad niet. Hij is uh, eigenlijk bij geen enkel kabinet nodig... behalve dan bij een links kabinet... Dan is het niet zo gek dat je je daarvoor uh, uitspreekt. Nu de PVDA in de peilingen stijgt en de SP daalt, dreigt Roemen buiten spel te komen staan. Rutte heeft al gezegd dat hij links niet aan een meerderheid gaat helpen. Dus wat ik al zei, de enige kans voor Roemen is om zijn linkse vrienden, de PVDA en GroenLinks, zover te krijgen om over links te gaan. GroenLinks-leider SAP is al wel zover. Uh, die heeft gezegd: ik wil een progressief kabinet, uh, maar liever over links dan over rechts. Alleen Samsung wil dus nog niet echt meewerken, maar dat lijkt mij een mooie kans voor jullie om na half. Negaam zover te krijgen, dat hij zich wel uitspreekt dus ja. ik zeg succes. Roemer heeft het zwaar, dat zien we ondertussen. Heb je het idee dat hij ook op deze manier um, ja, in de aandacht probeert te blijven, door dit te zeggen? Ja, dat, dat denk ik wel. Kijk, het is nog niet zo lang geleden dat iedereen het had over die tweestrijd tussen de VVD en de SP, tussen Roemer en Rutte. En nu gaat die strijd over de strijd op links, dus uh, tussen de PvdA en de SP. Uh, daardoor kan het uh, zo zijn dat SP en de PvdA dichter naar elkaar toekruipen. Je ziet het ook al in de peilingen, met als het gevolg dat er twee redelijk grote linkse partijen staan en ondertussen loop je de kans dat die man op rechts Rutte er uh, als een uh, lachende derde mee vandoor gaat. Um, dus dat de VVD gewoon de grootste gaat worden. Dus is het uh, voor Roemen van belang dat hij de keuze tussen de SP en de VVD weer op de kaart krijgt. Twee weken geleden bij de officiële uh, campagne staat, zei hij, kies je sociaal of kies je liberaal. Wil je Roemer of Rutte? Mm. Nou, dat is de lijn die hij nu dus volhoudt. Hij gelooft er nog steeds in dat hij premier kan worden. Sterker nog, als dat niet lukt, dan is hij niet tevreden, zei hij gisteren ook. Maar hoe dan ook, voor hem en voor alle andere lijsttrekkers wachten weer een campagneweek vol kansen, maar evenveel uh, valkuilen ook. Ja. Zo is dat. Uh, Marcel Bril, dank je voor nu. Je komt later nog eventjes terug. Gaan we met jou uh, door de kranten bladeren. En u kunt uh, vragen stellen hè, aan alle politici in Den Haag. Uh, dat kan via vraaghetdenhaag.nl. Bijna kwart over zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het is deze week aan de Democraten om hun presidentskandidaat aan te wijzen. En dat wordt, niet zo heel verrassend, president Barack Obama. Over zijn kandidatuur is geen discussie... maar wel over zijn prestaties van de afgelopen vier jaar. En de vooravond van de Democratische Conventie in Charlotte, in North Carolina... geven demonstranten lucht aan hun onvrede. Maar hun protest kreeg maar weinig ruimte van de politie. Politie, beetje nerveus. Verspreiden, verspreiden. Maak de linie langer, zegt de commandant hier van de ME klaar voor de demonstranten die eraan komen. Hoogtepunt van de demonstratie zal hier zijn voor het hoofdkwartier... van de Bank of America hier in Charlotte. Een demonstratie tegen het groot kapitaal. De geest van Occupy Wall Street hier in Charlotte. Kop van de demonstratie. Groot bord, vote yes. Jail bank executives, jail oil executives. Sluiten ze op die bankiers en olieboeren. Bank of America got fined $1 billion dollars. And nobody went to jail. De Bank of America, waar dus de demonstranten zomaar in heen gaan... die kregen een miljard dollar boete kregen ze en niemand ging naar de gevangenis. Waarom heb ik jullie niet in Tampa gezien bij de Republikeinen? Probably would it be more appropriate. I believe that the Republicans are not going to change... no matter how many thousands of people protest there. Die Republikeinen, dat is een hopeloze zaak. Die zullen toch nooit veranderen. Die zullen er nooit iets aan doen. The Democrats... There's a chance they will change. Bij de Democraten heb je er nog kans op. Is er nog hoop dat ze hun politiek aanpassen? U bent teleurgesteld in Obama. I voted for Obama. I was expecting real change, real systemic change. Ik had op echte verandering gerekend. Een verandering in het systeem. Obama heeft zich niet hard genoeg verzet tegen de Republikeinen. Vandaar dat deze demonstranten hier... ze hebben in feite geen partij die hen vertegenwoordigt. Want het verschil tussen de Republikeinen en de Democraten... ik vind het maar een beetje vaag eigenlijk... To war. Een meisje demonstreert voor Code Pink. De anti-oorlogsgroepering. I'm terribly disappointed in Obama. He said he would shut down Guantanamo Bay. Ik ben uh, ernstig teleurgesteld in Obama. Hij heeft het gevangenenkamp op Guantanamo Bay, op Cuba, heeft hij nog steeds niet gesloten. Hij didn't niet shut that down. He oorlog end the war. In Iraq, soon or De oorlog in Irak die heeft hij veel te laat beëindigd. He's still at war in Afghanistan. He is talking about war in Iran. In Afghanistan is hij nog altijd bezig. Hij heeft het. Hij praat over oorlog met Iran. I will vote for Obama. He a better choice than Mitt Romney. Maar hij is niet veel een keuze. Ja, ik zal wel op Obama stemmen. Omdat het nou eenmaal een betere keuze is dan Romney. Maar in feite is de keuze niet heel groot. We hebben geen democratie in dit land. We worden geleid door de grote bedrijven. Kunt u, kunt u voorlezen wat op uw spandoek staat? President Obama, stop foreclosures and evictions for two years. President Obama, u moet een decreet uitschrijven: dat mensen niet meer uit hun huizen gezet worden. Het uitzetten van mensen die hun hypotheken niet meer kunnen betalen. Doet Obama voldoende aan de huizencrisis? Absolutely nothing of substance. Gaat u nog voor hem stemmen? I won't. What? Fuck Obama! Two. Fuck Obama! Three. Obama is a fucking traitor! One. Wat deze jongens hier roepen, ze staan zeker niet voor alle demonstranten hier... maar toch wel voor een groot deel. Obama, dat is een verrader. Fuck Obama! Two. Fuck Obama! Three. Obama is... Zo klankt dat. Bij de demonstranten in Charlotte... daar is de komende dagen de verkiezingsconventie van de Democratische Partij. Onze correspondent Wessel de Jong gaat die volgen. Straks zorgen in Frankrijk over de sterk oplopende werkloosheid daar... Voor dus Eerste verkeersinformatie, Kees Kwaks. Lara, met 25 kilometer valt deze ochtend spits me voorlopig nog niet echt tegen. De langste viel op de A28, Zwolle Amersfoort, die staat bij Amersfoort, is 5 kilometer lang. Op de A50 arnhem os langzaam rijden tussen Heteren en Knoppen-Valburg over 4 kilometer. En er staat nog altijd een vrachtauto stil op de A58, Tilburg richting Breda. Daardoor bij Knoppen-Galder, 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Lara Rensen en Marcel Oosten. Vanuit Den Haag, onze studio daar, want daar zitten we tot aan de verkiezingen om dicht bij de politiek te zitten... en onze politieke collega's natuurlijk. Uh, veel politiek ook bij de opening van het academisch jaar vandaag. Mark Robin Visser gaat dat verslaan. Hij is in Amsterdam bij hoogleraar Henk Overbeek. Uh, want Mark Robin, dit is het moment om je stem te laten horen? Dit is het moment voor universiteiten om uh, hun stemmen te laten horen. Maar natuurlijk ook, heeft meneer Overbeek bedacht... voor hoogleraren die graag willen dat het een beetje... Anders moet. En daarom heeft uh, professor Overbeek samen met een aantal collega's besloten tot een alternatieve opening van het academisch jaar vanmiddag uh, op de Vrije Universiteit in Amsterdam. En we hebben net al even uh, door uw speech gebladerd. Dat was een groot genoegen. Uh, daar spreekt een ongerustheid uit, niet alleen over uw eigen universiteit, maar over het universitair onderwijs in heel het land. Dat klopt, want uh, bezuinigingen op de VU die staan uh, niet alleen. Dat is wel de aanleiding voor onze alternatieve opening van het jaar. Uh, maar die passen natuurlijk in een algemeen beeld van al jaren uh, voortgaande bezuinigingen op het hoger onderwijs in Nederland. Uh, en dat uh, is een onrustbare ontwikkeling waar eigenlijk uh, het gezamenlijk hoger onderwijs uh, zich tegen te weer zou moeten stellen. U gaat vanmiddag spreken over een fundamentele verandering... die u in het academisch onderwijs in Nederland ontwaart. Vertel. Het hoger onderwijs uh, was traditioneel, uh, had traditioneel als functie om nieuwe elite op te leiden... Om, uh, en wat algemener om kritische en zelfdenkende uh, burgers uh, op te leiden... En in toenemende mate wordt het onderwijs, maar met name het hoger onderwijs... dienstbaar gemaakt aan wat dan heet de kenniseconomie... of het concurrentievermogen van de nationale economie. Wij moeten nu uh, mensen opleiden voor de arbeidsmarkt. Dus er is een directe link naar de arbeidsmarkt die hier gemaakt wordt. En dat verandert fundamenteel het karakter van het hoger onderwijs. Wat is er mis mee dat je mensen moet opleiden voor de arbeidsmarkt? Er is niks mis mee dat mensen die afstuderen bij ons... dat die een plek op de arbeidsmarkt moeten vinden. Uh, maar wat wel bezwaarlijk is... Dat is dat de inhoud van onderwijs en onderzoek direct uh, onderworpen wordt... aan de prioriteiten en de belangen van buitenuniversitaire instellingen... zoals overheidsinstanties en bedrijfsleven. Dat tast de autonomie van de, van de universiteit aan. U zegt de universiteiten worden te veel gecreëerd aan de motor, de economische motor in Nederland. En dat heeft consequenties. De, de, de universiteiten worden dienstbaar gemaakt aan het concurrentievermogen van, van, de, van de nationale economie. En dat, dat, dat holt de academische autonomie en daarmee uiteindelijk ook de academische vrijheid uit. Ja. Wat verliezen we daarmee in concreto? Daar verliezen wij mee uh, op de kortere termijn... dat uh, er een vrijplaats in onze samenleving, in onze beschaafde samenleving is... waar mensen nou juist uh, niet uh, gehinderd door onmiddellijke belangen uh, kunnen nadenken... over waar het met de, de samenleving naartoe moet. Um, en op de langere termijn holt dat ook uh, zeg maar het niveau van de kennisontwikkeling uit... omdat Toegepaste kennis, waar men ons eh, er voornamelijk toe wil, wil bewegen. uiteindelijk niet verder ontwikkeld kan worden zonder fundamentele kennisontwikkeling. Eh, die twee hangen met elkaar samen. En als je zegt. fundamentele kennisontwikkeling, daar hebben wij geen geld meer voor over als samenleving. dan zal blijken dat op eh, iets langere termijn ook dat concurrentievermogen uitgehold wordt. Ja. Ja. Ik noemde u vanmorgen gekscherend een muitende hoogleraar. Dat is natuurlijk eigenlijk een beetje flauw. U maakt zich oprecht zorgen en u bent niet de enige. Nee, de, de onrust op de VU, en dat is op zich al opmerkelijk, omdat de VU toch in het algemeen een brave ja. uh, organisatie is. Die is. U lijkt mij ook een hele brave een man. Braaf, ontzettend braaf. <laughs> ja. ja, maar. Uh... Hey, sorry hoor, maar ik meen het. Ja, ja, ja, nee, dat is ja. ook zo. Dat is helemaal, ja. helemaal goed gezegd. Maar u vindt het nu echt tijd om. Uh... Het is nu tijd om, om, om, te, om, om dit, uh, deze ontwikkeling te keren. En niet alleen op de vuur. Dat is belangrijk dat wij uh, iets kunnen doen aan die bezuinigingen. Maar het is ook belangrijk dat we gezamenlijk in dit land... In, met het hoger onderwijs proberen om het uh, publieke debat hierover uh, te beïnvloeden. Professor Henk Overbeek van de Vrije Universiteit. Ik wens u een goede alternatieve opening van het academisch jaar. Dank u, dat zal wel lukken. Allemaal brave mensen. Marco robin Visser gaat zich verplaatsen. Waar ga je naartoe, Marco robin Wij gaan nu naar het spui, Marcel, al waar straks uh, de Universiteit van Amsterdam... dat is die andere universiteit hier, een glazen huis gaat bouwen. En Kijk. van daaruit een emotioneel appel zal doen aan de Haagse politiek. Het dus dan is... komen we weer bij jullie uit, Marcel. Nou ja, zeker, we houden het in de gaten. Het is het <laughs> moment bij de opening van het academisch jaar. Het aantal werklozen in Frankrijk is voor het eerst sinds eind jaren negentig tot boven de 3 miljoen gestegen. Dat maakte minister van Arbeid Michel Sapin gisteren bekend. We schakelen met Parijs vanuit Den Haag, correspondent Frank Renaud. Frank, eh, 3 miljoen tot boven de 3 miljoen. Sinds eind jaren negentig was het eh, niet zo erg. Hoe is dit voor eh, de president? Nou ja, Het is voor de president natuurlijk heel erg moeilijk. Hè? want uh, President François Hollande, de socialist... werd vier maanden geleden gekozen met de belofte... ik ga me inspannen voor de gewone Fransman en Française... in tegenstelling tot zijn voorganger Nicolas Sarkozy. Die kreeg het verwijt alleen maar maatregelen voor de rijken te nemen. Maar en nu blijkt dat het voor Hollande toch allemaal heel erg moeilijk wordt. Hè? De crisis gaat maar door, de Franse economie stagneert... de werkloosheid loopt op en de schatkist is leeg. En erger nog, er komt geen snelle verbetering, zegt econoom Erik Heijer... Malheureusement, nou, de werkloosheid zal ook volgend jaar nog blijven oplopen zegt Haier, want voor een daling is economische groei nodig en die groei komt er gewoon niet voldoende. Voor alleen al het behoud van de werkgelegenheid in Frankrijk dus geen verbetering, alleen behoud is 1,5 1,6% Groei nodig. En de regering regelt op, volgend jaar op 1,2 procent. En zelfs dat is al een hele positieve inschatting. En Dus um, Frank, zal uh, Hollande, zal zijn regering iets moeten doen? Hebben ze ook al een idee wat ze moeten doen? Ja, absoluut. Hoor. De regering heeft een aantal plannen klaarstaan. Meteen nu na de terugkeer van alles van vakantie. Een pla aantal plannen klaarstaan om heel snel banen te creëren. En de regering wil vooral ook haast maken. Zij premier Ero gisteravond. Le président de la République l'a souhaité uh, la convocation du Parlement qui va pouvoir uh, dès le 10 septembre examiner le projet de loi sur les emplois d'avenir. Dans la foulée, nous puissions également adopter la loi sur le contrat de génération. Tout ça, mm. ça fait des centaines de milliers d'emplois qui sont qui sont concernés. Nou, Gaat volgende week vervroegd aan het werk om een banenplan voor de jeugd goed te keuren. Daarna komen er ook nog andere plannen aan en die moeten de komende jaren voor honderdduizenden banen zorgen. Het punt is alleen dat zijn veel gesubsidieerde banen door de overheid. Dus, maar tegelijkertijd wil de Franse regering van president Hollande het begrotingstekort terugdringen. En daarvoor moet volgend jaar ruim 30 miljard bezuinigd worden. De grote vraag is natuurlijk hoe gaat hij dat combineren: massaal gesubsidieerde banen creëren en massaal bezuinigen? Nou, het antwoord daarop weten we nog niet.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 VN-gezant Brahimi pessimistisch over vrede Syrië en agenten gewond bij rellen in Belfast. Het is 1 over half 8. Ik ben Mark Visser. Goedemorgen. De nieuwe VN-gezant voor Syrië, Lakdar Brahimi, is behoorlijk negatief over zijn kansen om te zorgen voor vrede in Syrië, zegt hij in een interview met de BBC. I know how difficult it is. How Nearly impossible. I can't say impossible. Nearly impossible it is. People are already saying, you know, people are dying. What are you doing to to help? And indeed we are not doing much. That in itself is is is a terrible weight. Brahimi is de opvolger van Kofi Annan, die stopt ermee omdat hij het Syrische regime en de opstandelingen niet dichter bij elkaar kon brengen. Afgelopen maand was in Syrië de bloedigste maand sinds het begin van de opstand tegen president Assad, bijna anderhalf jaar geleden. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn er in augustus ongeveer 5.000 mensen gedood. Ook gisteren was weer een gewelddadige dag in Syrië met minstens 100 doden, onder meer door een aanval van het leger op een dorpje.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 Vorige week ging het ook al mis in Belfast. Een mars van protestanten liep toen uit de, hart, uit, de, uit de hand toen ze langs een katholieke kerk kwamen. Zeven agenten raakten daarbij gewond. Een groep illegale immigranten probeert Europa te bereiken via een onbewoond Spaans rotseiland. Gisterochtend zommen zo'n 70 mensen van de Marokkaanse kust 30 meter naar het Isla de Tierra. Daar is helemaal niets, maar ze hoopten dat Spanje hen daar zou weghalen. Maar Spanje is dat niet van plan. Twintig vrouwen en kinderen zijn naar een ander Spaans eiland bij Marokko gebracht. De mannen zitten nog steeds op de rots, maar hebben wel eten, drinken en dekens gekregen. Personeel van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa gaat opnieuw staken. Morgen leggen ze op een paar vliegvelden het werk neer. Maar ze zeggen nog niet waar. Personeel onderhandelt al een jaar met de leiding van het bedrijf. En heeft er geen vertrouwen in dat het nog goed komt. Het gaat er gar niet meer slechter. Ja. Waar zal dat nog invuren? Ook die bedingen werden ja immer slechter. Het werd ja meer verlangd. Vrijdag werd er ook al gestaakt. Dat was toen op de luchthaven van Frankfurt. Daardoor vielen veel vluchten uit. In Australië is een tekort aan tegengif voor de gevaarlijkste spin van het land, de tunnelspin. Door de droogte planten spinnen in gevangenschap zich minder snel voort. En daardoor zijn de voorraden minder dan de helft van wat ze horen te zijn. Daarom hebben spinnendeskundigen het publiek opgeroepen om de dieren te gaan vangen. But it is really important that we zijn de mensen die zeggen aan mensen. als je een schandelijk dier laat, laat het alleen. En dan zal het je alleen laten en je won't geen run-ins Maar het is heel belangrijk dat we naar de community. om onze funnelwebs te krijgen. Het is de meest productieve manier om deze dieren te krijgen. Elk jaar worden zo'n tien mensen gebeten door de Australische tunnelspin, die komt voor op het platteland en verstopt zich soms in bijvoorbeeld een schoen. Wie na een bete niet wordt behandeld, kan binnen een paar uur overlijden. Dat is over het nieuwsoverzicht. A ah, en Verkeersinformatie. Er staat ruim 30 kilometer file. De meeste vertraging vanochtend op de A9 Alkmaar Amstelveen. Gaat daar langzaam over 5 kilometer tussen Beverwijk Oost en het Kopen-Raasdorp. Ook wel over 5 kilometer langzaam breid op de A28. Zwolle Amersfoort. Bij Amersfoort-Vathorst staat 5 kilometer. En de A58, Tilburg richting Breda. Daar heeft een tijdje een vrachtauto gestaan met een klapband. Het is allemaal gerepareerd. De rijstroken zijn weer vrij. Er staat nog wel 6 kilometer file tussen Gilsen en Ulvenhout.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 Acht minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Vanuit Den Haag presenteren we vanochtend en de hele week tot aan de verkiezingen. U kunt ons volgen via internet natuurlijk, via de website nos.nl en daarop ook heel veel politiek nieuws. Ja, en bij ons in de studio in Den Haag is uh, Marcel Bril. Die heeft voor ons de ochtendkranten uh, doorgespitst en verschillende media bekeken. Marcel, um, eerst maar eens naar de Telegraaf, denk ik. Mark ja. Rutte is verreweg het populairst. Ja, Wat is ja. dat voor artikel? Nou, dat is een, een representatieve enquête, die heeft de Telegraaf laten te doen bij het bureau consumentenonderzoek. En uh, wat blijkt, Mark Rutte is het meest populair. Met, zo zegt de krant, een straatlengte wint de, de VVD-leider. Uh, Rutte is de beste leider en het meest integer, zegt het onderzoek. Ja, dat is natuurlijk een fijn bericht zo op de voorpagina voor uh, Rutte. Zeker ook omdat er nog wel eens twijfels waren of die man wel zo integer is. Dus dit zal hem niet uh, heel slecht uitkomen. Wilders, die wordt beschouwd als de meest doortastende... en de meest moedige politicus... GroenLinks, leider Sap, scoort het slechts... want je hebt natuurlijk ook altijd de verliezers bij dit soort dingen. Zij scoort het slechtste als leider en heeft in de woorden van de Telegraaf... de minste wijsheid en is het minst vertrouwenwekkend. Nou ja, dan heb je uh, Trouw, die schrijft ook over betrouwbaarheid... en over uh, premierskandidaten. Die schrijft over het kieskompas, uh, ingevuld door ongeveer 400.000 mensen. En daaruit blijkt dat Samsung uh, al steeds geschikter wordt gezien... om premier te worden. Rutte staat nog wel uh, bovenaan, maar het gat wordt steeds kleiner. Nou, als je dan verder even Trouw doorbladert, ik pak uh, pagina 4 er even bij... dan uh, hebben we denk ik ook een minder blije lezer. Uh, dat is uh, de leider van het CDA, Siband van Aarsma Buma. Want daar wordt gekopt, niemand kijkt nog naar Buma. En dat is natuurlijk een uh, vervelende kop voor het CDA. Uh, want Trouw staat nou niet echt bekend als een uh, natuurlijke vijand van uh, het CDA. Hij is onzichtbaar, heeft geblunderd met de langste deerboete En uh, hij komt er maar niet tussen, hè, tussen de grote mannen. Uh, partijvoorzitter Peter om, die wordt ook uh, aan het woord uh, gelaten. Zij blijft nog wel redelijk optimistisch. Zij zegt, onze horizon rijdt verder dan 12 september. Uh, ik heb uh, ook nog even wat foto's bekeken uh, op de uh, voorpagina... maar ook verder in de krant. Uh, de voorpagina van het AD, daar staat een zoenende wilders. Ja, ja netjes zich, uh, wel, hè. En mabel op. Ja, ja, wel uh, netjes op de wang. Uh, maar een vrouw uh, uit Spijkernissen verdient die kus... omdat ze op haar rechterbovenarm oh ja, dat het PVV-logo heeft hey, getatoeëerd. Oh, even, even zie het blauw met oh, rood en barn, wit. Ja. Ja. oh dat is een meel dat is uh, ja, het, het logo van, uh, van de PVV. Dus uh, nou ja, die, uh, toonde, die mevrouw toonde dat blijkbaar aan Wilders... en die was er zo blij mee dat, uh, dat zij een zoen een uh, kreeg. Nog een foto in de Volkskrant. Uh, Emiel Roemen, die, uh, uh, ja, die, die, die blijft vrolijk zijn tomatenijsjes uh, uitdelen. <laughs> uh, dit keer op zijn uh, thuisbasis of in zijn thuisbasis te meer. Daar had hij nauwelijks tijd voor om met mensen te praten... en ijsjes uit te delen, want er waren heel veel internationale journalisten... die hem vragen wilden stellen. over uh, een Overigens door de krant vragen gesteld over de taalkennis van de SP-leiden. Uh, zijn Engels en Duits, uh, ja, dat dat klinkt niet heel erg gepolijst uh, is uh, wat daar te lezen valt. En uh, ook uh, internationale journalisten vielen dat op. Oei, oké. Okay. Nou, dan kan hij het dan mee doen. Verslag even, Marcel Bril. Dank je voor nu. Nou, voor de sport naar Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Eén goedemorgen. Met mijn tatoeatie van Pek Zwolle probeer ik er af te poetsen, maar dat gaat <laughs> ja. niet zo makkelijk meer. Zullen we het ah. over de hoofdrolspelers ja, in de... over 30 weken. Ja, precies. <laughs> is die wel uh, weggelazerd. Uh, over de voetbalcompetitie. Hebben, de hoofdrolspelers. Ja, het wordt al langzaam duidelijk hè, wie dat zullen worden. Ja, we zeiden vorig weekend heel voorzichtig... een tafje voorsprong voor Twente en PSV. En dat kwam dit weekend wel een beetje tot uiting. Hoewel Twente heel moeizaam speelde na een inspannende week... dacht even makkelijk van de nummer laatst VVV te winnen. Viel tegen, leek zelfs gelijk te worden... maar in de laatste minuut wonnen ze nog. Wel gewoon twaalf punten uit vier wedstrijden. Maar de meeste indruk maakte toch allemaal PSV. Wat een beetje geluk had dat AZ... tegen een hele domme, snelle rode kaart aan liep... Maar daarna wel na een wat matige eerste helft een prachtige gala voorstelling gaf. En de tweede helft AZ helemaal van het veld speelde. En PSV heeft toch wel de meest evenwichtige ploeg. En dat is toch wel het belangrijke woord denk ik nu. Eh, Enigszins evenwicht. Want eh, zowel Feyenoord als Ajax lieten toch zien over hele aardige ploegen te beschikken. Die een heleboel momenten in de wedstrijd heel goed kunnen spelen. Maar het is nog wel jong. Het is allemaal druistig. En prachtige dingen worden, worden afgewisseld met nou, echt grote, grote fouten. Ajax Heerenveen was daar. Wel een ongelooflijk of heerenveen Ajax. was het natuurlijk een geweldig leuke wedstrijd. En spannend om naar te kijken. Eindigde in 2-2. Maar de manier waarop, dat moet Ajax toch wel te denken hebben gegeven. En ook Feyenoord ging knullig onderuit in de laatste minuut bij Vitesse. 1-0 hebben ook 10 punten. Vitesse, doen die dan mee voor de titel. Nou, daar durf ik wel gewoon nee op te zeggen. Gaan die wel hoog eindigen en lang een beetje mee bovenin spelen? Ja, want die hebben ook gewoon een goede ploeg. Maar ik denk dat PSV en Twente toch de ploegen zijn waar naar gekeken wordt. En voor mij is PSV. Ik heb het vorig jaar geloof ik ook heel lang geroepen. Maar ik durf wel weer te beginnen Gaat hoor. weer? Dus toch, uh, ja, waaraan weer. Na wedstrijd 4 is PSV bij mij toch. Als die de boel goed bij elkaar houden. Toch echt wel de favoriet voor de titel dit jaar. Okay. Hey, ook nog even over de verkopen. Want uh, die zijn achter de rug. Uh, ja. Uh, nou ja, onder andere Theo Jansen natuurlijk. Het Heeft Theo gespeeld Jansen bij, Vitesse? Speelde bij Vitesse. Heel veel nieuwe mensen zaten nog op een bank. Waren net gearriveerd. Keken mee. Halve wedstrijden mee. Uiteindelijk is er in de Nederlandse competitie niet zoveel spectaculairs meer gebeurd. Doekles is behouden gebleven voor Twente. Dat is wel belangrijk voor Twente in het verloop van dit seizoen. Ajax heeft nog weer wat jonge mensen erbij gehaald, maar ook niet echt uh, spectaculair. En Feyenoord heeft Pelle dan nog definitief binnengehaald. Een balvaste spits, hoorde ik Ronald Koeman gisteravond op de tv zeggen. Maar scoort ook niet zoveel. En juist daar hebben ze wel behoefte aan in Rotterdam. Maar goed, ze denken daar toch iets heel verstandigs mee gedaan te hebben. Kijken we nog even naar Engeland. Robin van Persie um, heeft zijn stansversom ja, alweer opgebracht. Het is uh, ongelooflijk hoor, want naar zo'n grote club gaan. Uh, gisteren 2-1 achter. Een strafschop mis en dan nog in de laatste vijf minuten twee goals. Hij had er al één, drie doelpunten. Honderd doelpunten nu in de Premier League binnen 200 wedstrijden. Uh, in het Nederlands elftal wil het op de een of andere manier nooit vlotten met hem. Maar in Engeland was hij al heel groot door zijn uh, prestaties bij Arsenal. <coughs> maar nu in twee weken tijd bij Manchester United heeft hij zich ook wel uh, echt laten zien. Ja, dat is een, een grote manier noemen ze dat geloof ik. En dat is hij zeker ja, in absoluut. Engeland. Absoluut. Tom, dankjewel. Tot morgen. Yo Hoi. Straks gaan we hier in de studio in Den Haag, zelf op de pijnbank... bij communicatiewetenschapper Rens Vliegendhart. Ik zou zeggen, blijft u vooral luisteren. Ha, papa. Eerst naar de verkeersinformatie, Kees Kwaks. 50 kilometer file staat er, Lara. Een uh, aangereden zwaan op de A6, Lelystad Leder, richting Muiden. Zat 4 kilometer van Muidenberg, twee rijstroken zijn dicht. Op de A9 Nalkma Amstelveen, 7 kilometer bij knopen Raasdorp en de A28, vanaf Zollen naar Amersfoort, daar loopt het vast... tussen Amersfoort, Vathorst en Leusden over vijf kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, de berichtgeving over de politiek laat de wensen over... en wordt gedreven door de waan van de dag. Dat is een van de bevindingen die communicatiewetenschapper... Rens Vliegendhart presenteert in zijn boek. En in dat boek houdt hij 50 jaar onderzoek... naar de invloed van media op de politiek en publiek tegen het licht. En het boek heet U kletst uit uw nek. Meneer leeft Morgen. Goedemorgen. En welkom Dank u. in de Haagse studio, in het hol van de leeuw. Dat zou je zo kunnen noemen. Ja. U denkt u dat hij hier nog weer veilig de deur uitkomt? Of? Nou, ik uh, ken journalisten als zeer vriendelijke mensen die uh, best naar mij willen luisteren. Mm. Dus uh, is is dat een... bang ben ik er niet voor. Is dat hun probleem? Zijn ze vooral vriendelijk? Nou, dat valt, valt wel mee, denk ik. Um, als je kijkt naar hun, uh, hun relatie met politici... en dat is waar, uh, waar een, van de, een van de belangrijke dingen van mijn boek over gaat... dan zie je dat dat uh, wel erg veranderd is in de afgelopen decennia. En dat ze toch een heel stuk uh, actiever en proactiever zijn geworden. Ja. En uh, dat ze het politici een stuk lastig aan maken, denk ik. Toch wel, dus dan doen ze dat redelijk goed. Dan doen ze het aan de ene kant kun je zeggen dat ze het ontzettend goed doen. En ik denk dat dat ook absoluut nodig is dat ze het politici lastig maken. En dat politici zich daar ook, daar ook daadwerkelijk op vragen. Uh, aan de andere kant kun je ook zeggen van wat is nou de uitkomst van, dat, uh, uh, van die interactie. En als je dan kijkt naar die politieke berichtgeving... dan zie je dat op een aantal punten die berichtgeving helemaal niet zoveel slechter is geworden... in de afgelopen decennia, maar op een aantal punten ook wel. Op welke punten? Nou, als je... Uh, een analyse maakt van die wetgeving van die valt het op dat er uh, veel meer over politieke strategieën wordt gesproken dan in het verleden. Mm -hmm. Dus veel meer de vraag waarom doen politici is, iets, wat is het electorale belang van, um, van een bepaald voorstel, van een bepaalde actie, van een bepaalde uitspraak. Uh, je ziet dat het nieuws wat negatiever is geworden en je ziet um, ook dat uh, het belang van opiniepeilingen enorm is toegenomen. Maar de belangrijkste rol van journalisten is het controleren van de macht. Een van de belangrijkste Absoluut. rollen van journalisten. Komen journalisten daar voldoende aan toe? Doen we dat met z'n allen genoeg? Ik denk dat je, dat je daar een, een genuanceerd antwoord op moet geven. Aan de ene kant uh, doe je dat wel, omdat je uh, ontzettend dicht op die politiek zit. En ook die po uh, politici inderdaad heel sterk weten te controleren. Maar misschien wel te dicht? Misschien wel te dicht. En misschien dat soms ook de inhoud, de daadwerkelijke politieke inhoud... wat uit het oog uh, verloren wordt. Dus in plaats van de vraag... He, wat doet een maatregel nou daadwerkelijk uh, voor Nederland? Waar gaat het politiek gezien nou echt om? Blijft het toch vaak hangen bij de vraag: wie heeft de ruzie met wie? Waarom doet een politicus iets? En, en daar wat is betekent het? Afgelopen campagneweek natuurlijk een, een pijnlijk voorbeeld dat van is kan ik een pijnlijk, mij zo voorstellen. Dat is daar een, nou of een pijnlijk, maar het is in ieder geval een voorbeeld van. En in die campagneweek zie je ook dat dat dus niet alleen bij journalisten ligt, maar dat politici ja. natuurlijk dat spel helemaal meespelen en daar helemaal aan meedoen. Schuiven we dan toch richting Amerika op dat we toch steeds meer naar de persoon gaan kijken? Nou, de persoon, dat is heel grappig, want dat is ook een van de dingen waar ik naar heb gekeken. Van is het nu zo dat die Persoon veel belangrijker is geworden. En als je kijkt naar de berichtgeving, dan valt dat heel erg mee. Hm. En ook als je kijkt naar de redenen waarom, uh, waarom kiezers stemmen op bepaalde politieke partijen, dan worden ze nog steeds door de globale inhoud gedreven en niet zozeer door de persoon. Bij ons is ook uh, onze politiek verslaggever Marcel Pril. Je hoorde hem eerder vanochtend al eventjes in de Haagse studio. Um, en dat doen we als volgt, want uw boek is geïnspireerd op een situatie... want uw boek heet uh, U kletst uit uw nek. Uit de situatie een gesprek tussen Piet Hein Donder en Marcel. Laten we even luisteren. Uh, oh, maar luister eens. Ik heb nu al zoveel baarlijke nonsens gehoord over deze raak. En met dezelfde stelligheid beweerde u voor de zomer over benoemingen...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 kletst uit uw nekharen. Ja, dat was uh, een, een prachtige quote van Piet Hein Donner. Marcel, waar ging dit ook alweer over? Leg dat nog eens uit aan de luisteraar. Ja, dat ging erover dat uh, wij gehoord hadden van de NOS dat uh, het kabinet uh, Piet Hein Donner wilde voordragen als uh, vicepresident van de Raad van State. Dus niet dat hij het zou worden, uh, maar dat het kabinet uh, eigenlijk uh, de voorkeur had voor, voor hem. Maar er zou nog een hele procedure komen, dat wisten we ook. Mm -hmm. Maar in de vraagstelling hadden we ook heel nadrukkelijk gezegd dat het kabinet hem zou willen. Uh, en daar uh, uh, confronteerde ik hem Mee. Ik, ik ging er naartoe en hij zei uh, ook in het stukje van... U staat mij te feliciteren. Want mijn eerste vraag was, mag ik u feliciteren? En toen vroeg hij waarmee uh, om vervolgens uh, dit voor te leggen. En nou ja, daar werd hij echt wel heel erg boos over. Meneer dat waarom heeft u juist deze... Uh... Ik nou, heeft dit u geïnspireerd? Eigenlijk twee redenen. Vooral omdat Piet Hein Donner een, een, een erkend mediacriticus is. Waarschijnlijk de politicus is die zich het meest kritisch... over de Nederlandse journalistiek uitlaat. En aan de andere kant uh, kenmerkt het ook wel een beetje de relatie... af en toe tussen politici en uh, journalisten aan de ene kant. Maar misschien ook wel van de burger naar de politiek toe. Door al die berichtgeving wordt de burger een stukje cynischer... en zal misschien wel sneller denken. U kletst uit uw nek of u kletst uit uw nek nekharen. Ja, maar u zei net iets uh, even tussendoor. Hè? Want de kiezer wordt nog steeds niet gedreven door de persoon... maar door de globale inhoud. Ja. Is die inhoud te beperkt, geven de uh, journalisten te weinig inhoud? Ik denk dat als je, als je kijkt naar die berichtgeving, dan zie je dat de inhoud nog steeds belangrijk is. Dat er nog steeds veel politieke inhoud is in, in, in Nederlandse berichtgeving. En in vergelijking met veel andere Europese landen, en bijvoorbeeld de Verenigde Staten, is het eigenlijk best wel goed gesteld met Nederland. Wel denk ik dat je ziet dat het uh, dat, dat de daadwerkelijke diepgang af en toe wat ontbreekt. En dat blijkt ook uit de analyses die ik, uh, die ik bekeken Marcel, heb voor wat vind jij daarvan als ja. politiek verslaggever hier in Den Haag? Kijk, ik, ik vind het heel belangrijk dat mensen een goed verhaal hebben. Dat politici een goed verhaal hebben. Ik heb niet de ambitie dat als ik hier uh, op een dag uh, tien interviews moet doen... dat ik tien keer wat een prachtig mooi beeld is... de waarheid uh, kan achterhalen uh, en uh, nou ja, ook uh, de macht kan controleren. Ik vind het uh, toets of iemand een goed verhaal heeft ofwel inhoudelijk... Ofwel uh, politiek-strategisch. Uh, en dat is waar ik op uit ben. Soms uh, heb ik een interview met een minister of met een Kamerlid... waar de inhoud aan de orde komt. Ik moet toegeven, wij mogen niet veel meer maken... dan drie, drieënhalve minuut een interview over gesprek. Daar probeer ik de inhoud naar voren te halen. Maar ik denk ook dat het belangrijk is voor de mensen... Uh, die thuis zitten te luisteren, dat zij weten um, waar, wat een politicus beweegt. Niet alleen op qua inhoud, maar ook qua strategie. Want er is veel strategie hier in Den Haag. En dat moet je ook uit kunnen leggen, denk ik. Ja, Meneer Vliegendhout tot slot, want uh, onze tijd. Zit er natuurlijk ook weer op. Heeft het effect op de kiezer? Want u zegt wel, uh, we zien het nog niet echt bij de landelijke uh, verkiezingen, natuurlijk. Ja. Maar Europa, gemeenteraadsverkiezingen, dat loopt wel terug. Mede daardoor? Nou, het, het zou een van de redenen kunnen zijn. En als je kiezers vraagt, van wat vind je van de Haagse politiek? Dan krijg je uh, nogal negatieve antwoorden en ook steeds negatievere antwoorden. En aan de andere kant zie je ook vooral, en dat is ook interessant, dat het ook wel invloed heeft op stemvoorkeuren. Dus op het moment dat Samson, zoals de afgelopen week, anderhalf week, als een winnaar gepresenteerd wordt, zie je dat dat voor de PvdA ontzettend goed is in de peilingen. En dat effect kan je direct terugvoeren op die berichtgeving. Goed. Hartelijk dank. Rens Vliegendharts, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. En uw boek heet U kletst uit uw nek. Dank Klopt. voor uw komst. Fredens Clearwater Revival met Hoel Stop the Rain. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Permanent bewaakte burgemeester Wolfsen van Utrecht... heeft de drugsmafia achter zich aan, schrijft de Telegraaf... die zich zegt te baseren op bronnen binnen de Utrechtse politie. De politie maakte gisteren zelf al bekend... dat de bedreigingen aan het adres van Wolfsen uit het criminele circuit komen. Maar ligt er dat verder niet toe? Nou, de Telegraaf schrijft nu dat het vermoedt... dat gefrustreerde koffieshop eigenaren het op de burgemeester gemunt hebben. Onlangs werd namelijk duidelijk dat alle coffeeshops... in de binnenstad van Utrecht dicht zouden moeten... omdat ze te dicht bij een school liggen. Bij bijna alle grote woningkorps is geld genoeg, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Van de 22 grote corporaties kunnen de 19 flink investeren... in de bouw van sociale huurwoningen. Er is zelfs genoeg draagkracht om het noodlijdende Vestia te helpen, stelt de krant. Woningcorporaties samen kunnen genoeg geld lenen om Vestia weer financieel gezond te maken. Het is opvallend dat verreweg de meeste corporaties er eigenlijk wel goed voor staan... Volgens de krant laten woordvoerders van de sector geen gelegenheid voorbij gaan om te benadrukken dat het geld op is. Winkeliers die de beveiliging niet op orde hebben, zijn aansprakelijk als hun personeel bij een overval gewond raakt, stellen juridische experts in het AD. Als de daders niet worden opgepakt, kunnen werkgevers die tekortschieten mogelijk zelf een claim tegemoet zien. Aanleiding voor de uitspraken is een overval in Utrecht twee jaar geleden. Daarbij werd een verkoopster neergestoken. In de winkel hingen geen camera's en de vrouw had ook geen overvaltraining gehad. De verzekeraar van de winkeleigenaar heeft de vrouw nu daarom een schadevergoeding gegeven. Net zoals schadeadvocaten zeggen in de krant dat die beslissing snel zal leiden tot meer claims. We hoorden Tom van het Hek er ook al over, over Robin van Persie. Hij heeft zich opnieuw goed in de kijker gespeeld bij zijn nieuwe werkgever. De kerstverse spits van Manchester United scoorde maar liefst drie keer tegen Southampton van Persie Percy's eerste hat-trick voor zijn nieuwe club is dat, en dat weten ook de Britse commentateurs. Oh, Would He's you believe it. it? Would you believe it? Robin van Persie gets his first Manchester United hat-trick, and from defeat they have surely gone on to victory. Ja, van Persie draaide het wedstrijdbeeld volledig. Manchester stond met 1-0 achter. Van Persie verprutste zelfs ook nog een penalty. Maar de eindstand werd 3-2 voor Manchester. Onbekenden hebben dit weekend tot twee keer toe brand gesticht op het landgoed van Wibi De Telegraaf meldt dat de Rolls-Royce en een heftruck van de pianist in brand zijn gestoken. Soeyadi laat via Twitter weten dat hij sprakeloos is. De brandstichters uh, moeten moeite gedaan hebben. Om het landgoed te bereiken moesten ze over een metershoog hek klimmen of over een sloot springen. Na acht uur in het Radio 1 Journaal meer campagne nieuws. Joost Vullings is hier, Marcel Brill is hier. En na half negen is Diederik Samsom hier, lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Beantwoord uw vragen en die van ons een half uur lang na half negen dus.